Dat woord verschijnt aan het eind van een campagnefilm van 7 minuten. Forward lijkt ermee de opvolger te zijn van Change en Yes We Can. De film zal komende week gebruikt worden... tijdens Obama's eerste verkiezingsbijeenkomsten. In het filmpje wordt opgezomd wat hij heeft gedaan voor de economie... en ook de hervorming van de gezondheidszorg, de dood van Osama Bin Laden... en het eind van de oorlog in Irak komen aan bod. Republikeinen als Mitt Romney worden afgeschilderd als dwarsliggers... die er alleen op uit zijn Obama te laten struikelen. Het weer vanavond en vannacht vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgen bewolkt, kans op een bui en maar weinig zon. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen vandaag nog en alleen bij Carglass, gratis ruitenwissels van Bosch bij een sterreparatie of ruitvervanging. Maak voor middernacht een afspraak op 088-0406-406 of op carglass.nl. Carglass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 Onze gasten is de bedenker van rollercoaster. En dan bedoelen we niet de Python op de Efteling... maar de tentoonstelling in het Museum of the Image in Breda, waarvoor gastcurator Joost Zwagerman honderd prominente Nederlanders vroeg... om een beeld te kiezen dat symbool staat voor de 21e eeuw... die inderdaad de eeuw is van de rollercoaster. Hier is Mieke Gerritsen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Mieke Gerritsen. Uh, uh, Joost Prinsen zei al, Joost Wageman is dus gastcurator. Uh, en uh, op de flyer van het museum staat dat een mens in de middeleeuwen... evenveel beelden ziet, zijn hele leven lang, als wij op één dag... Formuleer ik dat nu goed? Ja, volgens ja. mij wel. Ja, je kunt ook omkeren, maar dat werkt dan niet. Nee, dan klopt het nog <lacht> steeds niet meer. En, en dat, dat geldt natuurlijk helemaal op een dag als vandaag. Hè. Ik stond even op zo'n vrijmarkt. Wat je aan beeld ziet, als je daar even bij stilstaat... Nou, wat je allemaal op je netvlies krijgt... Ja, ik zie maar één ding, hoor. Wat zie jij dan? Ik zie alleen maar oranje. <lacht> Eén kleur. Zie ja, ik zie één kleur, maar alles is oranje. Dus je ziet bijna ook geen dingen meer, toch? Want dat wilde ik jou eigenlijk vragen: of jij een speciaal soort gevoeligheid hebt voor beeld. Want je bent grafisch vormgever. Heb je dan een speciaal. Nou, in zoverre gevoelig dat als ik dan inderdaad zo'n dag zie, ik zie eigenlijk. Uh, ik, ik ben ook wel heel gevoelig voor de platheid van het beeld, zeg maar, en, en hoe het beeld zich ontwikkelt uh, ten aanzien van de hele consumentenindustrie. En op zo'n dag als vandaag, dan zie ik dat oranje als een soort lekkere patat uh, cultuur uh, aan me voordij, voorbij gaan uh, met allemaal drinkende mensen en hossende boten vol met... Uh, House dansende mensen. Jij verdraagt dat is een beetje het niet, mijn beeld. Ik. <laughs> Je verdraagt het niet. Nou, ik vind het, het is, het is ik bedoel, ja, het is elk, elk jaar hetzelfde. En ik zie dat al, nou, ik ben nu 49, ik zie dat al een aantal jaren steeds aan me voorbij gaan. En uh, hoe, hoe werkt dat nou? Hè? Want wat zal het nu, uh, bedoel, dat wij echt op één dag zoveel beelden zien. die mensen in, in de middeleeuwen zijn leven lang zag. Ja, maar ik denk dat uh, in de middeleeuwen... zag je wat beeld in, in een paar kerken of zo. En daar moest je dan heen. En voor de rest zie je gewoon natuurlijk de landschap. Bijvoorbeeld uh, een, uh, een voorbeeld is dat kunstenaars... Uh, um Heel lang geleden uh, schilderden ze de landschappen... En, uh, en, uh, en de luchten die we in onze omgeving zagen. En wat mensen tegenwoordig... Uh, en als we nu onze omgeving gaan schilderen... of gaan de, of als je ziet waar kunstenaars mee bezig zijn... die gebruiken voortdurend allerlei tweedehands beeld. Allerlei beeld wat al is gemaakt. Uh, onze hele omgeving is volgehangen met logo's... en met, uh, met allerlei identiteiten. Dus ja, de... de de, de natuur of de puurheid van, van het beeld van onze omgeving... is eigenlijk wel helemaal uh, verdwenen. Is er helemaal niet meer? Nee, die is er helemaal niet meer. En dat is wat wij allemaal om ons heen zien de hele dag. En als je dan ook nog optelt... Uh, sinds uh, uh, de negentiger jaren... dat wij uh, met al die gadgets en al die schermen... dat, uh, dat uh, wij ook alleen nog maar via schermen aan het communiceren zijn. Ja, dat zijn, het zijn allemaal beelden. Ja. Als je daar maar heel even bij stilstaat, word je dol in je ja. hoofd. Heb jij ja. dat ook? totaal. Helemaal dol. Helemaal, je wordt helemaal overstroomd en overspoeld. Het is een soort explosie, het is een bombardement van beeld. Ja, toch is het jouw leven... Het is mijn leven en het is niet alleen mijn leven, het is iedereen zijn leven tegenwoordig. Want ik ja, geloof maar je niet... hebt er ook nog eens je werk van gemaakt. Ja, ik heb er mijn werk van gemaakt. Maar dat komt omdat ik, ik denk dat uh, uh, als je zeg maar, bezig bent met dat beeld, of als je er goed over na gaat denken, dan is het gewoon heel vaak denken mensen er eigenlijk niet bij na. En ik misschien ook niet, want je leeft gewoon, je, gaat, je doet gewoon je dag, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, het is gewoon interessant om toch te, te kijken, te onderzoeken en te analyseren hoe het nou zo gekomen is dat wij tussen al die beelden leven... en dat we steeds meer met beelden gaan communiceren. En ja, ik werk dan nu in het Museum voor Beeldcultuur. Ik noem het Museum voor Beeldcultuur en we hebben een Engelse naam... Moti, Museum of the Image. Maar eigenlijk als we in de wandelgangen zeggen wij gewoon beeldcultuur... Wat dus een breder, want het was een museum voor uh, design. Grafische vormgeving, uh, grafische grafische vormgeving. design, grafische vormgeving. En jij hebt daar beeldcultuur van gemaakt ja. sinds jij daar bent aangetreden als directeur? Nee, nee, nee. Ik heb eerst drie jaar, uh, ben ik uh, grafisch ontwerp uh, directeur geweest uh, in het museum. En daarna werd het Moti. Ja, vier ja. maanden geleden. Uh, laatst, uh, uh, in december af van het afgelopen jaar hebben we het uh, omgevormd. En waarom? Nou, ik kwam er uh, zo'n beetje achter met het grafisch ontwerpen. Dat is eigenlijk een vakgebied. En het is een vakgebied uh, um, ja, wat toch eigenlijk in de vorige eeuw is ontstaan. En ook uh, is gevormd en, en heeft een verdieping gekregen. Um, en je merkt dat... Uh, dat uh, ik liep er in het museum een beetje tegenaan... dat als je het over grafische ontwerpen hebt... dat men voortdurend denkt aan posters en boeken. Uh, ja, en ik vond gewoon toch... Letters? Dat, ja, letters, typografie... En, um, maar heel erg, heel, toch heel erg drukwerk nog. Mm -hmm. Heel erg print. En ja, ik vind gewoon dat hele vakgebied is totaal uit de, uit de hand gelopen vakgebied. We weten eigenlijk helemaal niet meer wie daar nog precies mee bezig is. Want eigenlijk iedereen houdt zich bezig met, uh, met beelden maken en het, en het communiceren met beelden. Iedereen, en dan bedoel je ook echt iedereen, hè? sinds we allemaal een smartphone ja, hebben. Precies. Bijna allemaal. Ja, en de ene maakt dan wel uh, zelf uh, filmpjes en, uh, en uh, ook nog zelf foto's en de ander doet dat niet. Maar we zijn allemaal wel heel erg gewend om, uh, om ermee om te gaan. Mm -hmm. En ja, dat is eigenlijk sinds dat we internet hebben gekregen, begin jaren negentig, uh, is dat zo. En vind ik dat het vak grafisch ontwerpen uh, ja, niet, eigenlijk niet meer zo moet heten. Want uh, het is de verkeerde associatie. Vandaar dat wij uh, hebben gekozen om toch die, die breedheid op te zoeken met het museum. Uh, en dat hebben we beeldcultuur genoemd. En om mensen duidelijk te maken dat iedereen er onderdeel van uitmaakt. En dat ja. iedereen het doet. Ja. ja, iedereen doet het. Het is eigenlijk een, een vorm van... Uh, ge, ja, zoals ik beeldcultuur zie nu op dit moment. We zijn natuurlijk eigenlijk nog maar, maar uh, net begonnen om het echt te onderzoeken. Om te analyseren wat betekent het nou precies. Mm -hmm. um, maar ik zie het eigenlijk als een... Als een uh, als een soort overkoepelende discipline uh, uit de cultuur. Die overkoepelt eigenlijk allerlei andere disciplines. Als grafisch ontwerpen is het natuurlijk een van. Maar ook het productontwerpen, de beeldende kunst, de fotografie. Uh, het interactieve ontwerpen, maar ook architectuur. En dan, niet, en dan heb ik het niet over de functionaliteit van een gebouw. Hè, als je het over ja, architectuur ja. hebt, maar echt het beeld. Ja, hoe, hoe het eruit er, ziet. Ja, hoe, beel, hoe, hoe een, een gebouw uh, eruit ziet. En wat ze eigenlijk ook bijvoorbeeld met zo'n gebouw bedoelen, want soms is het wel zo dat je um, dat je kunt spreken dat um, dat er een soort macht van die gebouwen uitstraalt. Ja. En, dus, en, en uh, ook een reden dat uh, gebouwen bijnamen krijgen, Ja. Oh, het ja. eigenlijk personages worden. Ja. Ja. Uh, waar jij ook mee werkt, want uh, dat laat je ook zien in je werk, zowel als directeur als in jouw grafisch uh, vormgevingswerk: dat beeld op een gegeven moment zo vaak is geplaatst dat je het gaat lezen, alsof het uh, ja. een letter ja. is, een ja. woord. Nou goed, daar gaan we het zo ook over hebben. En we gaan het dus hebben over die tentoonstelling, wat in feite de openingstentoonstelling is van. Uh, het nieuwe museum, althans ja. het museum met de nieuwe naam Moti, ja. rollercoaster geheten. Uh, luisteraars kunnen zich melden, u kunt vragen stellen. Misschien bent u uh, wel eens naar het museum al geweest of heeft u gehoord, gezien, gelezen over deze tentoonstelling. Ga naar onze website radiokunstof.nl of uh, twitter hashtag radiokunststof. Wat is jouw eigen beeld van de 21ste eeuw? Laten we daar eens mee beginnen. Want uh, Joost Wageman heeft dus zo'n nee, 120 mensen volgens mij aangezocht. Ja, het zijn er uiteindelijk 121 geworden. 121. Ja. En daarvan ben jij er dus ook één. Ja. Wat heb je uitgekozen? Ik heb uh, een beeld uitgekozen, uh, ik, ja, het is natuurlijk moeilijk hè, radio, dus ik ga het even omschrijven. Uh -huh. Het is een, een, uh, een als kip verpakte mens, in een, uh, uh, die ze eigenlijk zo in de supermarkt kunnen leggen. Zo'n cellofaantje eromheen ja. en een kunststof uh, bakje. Ja, en... en die mens zit ook helemaal opgevouwen uh, als een kippetje. Het ziet er eigenlijk uit als een kippetje. Ja. Een ja. lekker kippetje? Nou, nee. <laughs> ik zeer denk onaantrekkelijk dat een, kippetje. Dat het een lekker kippetje is. Waar het beeld over gaat, is... Uh, is het een man of een vrouw trouwens? Uh, dit is een... Nou, ik, je, nee, ik kan het eigenlijk niet goed zien. Maar ik denk wel een man. Want, want ja, nee, het is een man. Hm. Ja, wat hier, wat hier <laughs> op deze afbeelding staat, is een man. Oké. Okay. En uh, ja, wat ik ermee wil zeggen, is dat eigenlijk mensen allemaal producten, een, een, producten worden. Als we worden geboren, worden we al helemaal gekneed en... en, en uh, uh, en aangepast uh, tot de, de mensen die, de, die alles gaan doen wat de economie van ons wil. He, dus we gaan, uh, we gaan lekker eten, we gaan uh, kleren kopen... en we willen steeds meer grotere auto's en huizen. En al onze behoeftes worden, worden allemaal uh, uh, ontwikkeld uh, door de wereld waarin we leven. Maar uiteindelijk zijn we een soort product... Ja. En, uh, ja, dat klinkt heel naar misschien, maar... Je dacht, ik kop hem er even lekker in. Ja, en, ja, en, uh, en wat ik ermee wil nou, zeggen, je hebt, ja. je hebt kippen en je hebt scharrelkippen... en je hebt mensen en met het beeld, uh, uh, met mijn motivatie die ik bij mijn beeld heb geschreven... heb ik ook gezegd van nou, misschien zijn we wel op zoek naar de scharrelmens. De scharrelmens van deze eeuw. Ja. Ik moet trouwens onmiddellijk denken aan een verhaal dat ik vanochtend las in de Volkskrant... Uh, Weer een of ander verhaal... met een, een, een arts... die uitlegt hoe het werkt... in de cosmetische industrie. Uh, hoe ze... Zij daar trouwens zelf werkzaam is en zegt van... ja, maar kijk, uiteindelijk uh, moeten we allemaal iets aan ons gezicht laten doen. Het is gewoon... Je moet het zien als een verlengstuk van onze kleding en onze accessoires. Ja, dat gewoon je je iets... lichaam zo lekker kan vormen ja. tot, uh, tot een mooi opgepoetste uh, verhaal, zeg maar. Ja, waardoor wij er dan ja. opeens uh, heel onverzorgd uit gaan zien over vijf jaar... omdat we niks hebben gedaan. Oh ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Nou ja, daar ben ik het allemaal niet mee eens natuurlijk. Het is natuurlijk eigenlijk, lever ik dat beeld in, omdat het ook een, een, een totale absurde situatie is dat we allemaal plastische chirurgie en dat we onze gezichten gaan verbouwen en dat we, dat we er als een soort uh, maakbare wezens uh, door, de, door de wereld heen willen. Ik denk, ik, ik geniet altijd erg als ik hele oude mensen zie met die hele mooie krakelee ik, ik hoop niet dat dat ooit verdwijnt uit deze wereld. Dat zou echt zonde zijn. Dat er geen krakkelee meer te zien ja. zou zijn. Ja. Goed, dat is jouw beeld. En uh, uh, Joost Wageman heeft dus uiteindelijk... 121 men, andere, of 120 andere mensen bereid gevonden om hun beeld uh, in te dienen. Ik meld nog even voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Mieke Gerritsen, uh, je bent uh, een van onze belangrijkste grafisch vormgevers. Je was trouwens een van de eerste ontwerpers... Uh, die voor de nieuwe media ging, uh, ging vormgeven. En uh, in 2000 kreeg je overigens als eerste vrouw de Hendrik Werkmanprijs... Was dat, was ik de eerste vraag? Ja. Oh wow, dat was nog niet eerder voorgekomen en uh, dat was: uh, dat is een hè voor ja. grafisch vormgevers. En je kreeg die prijs eigenlijk uh, speciaal voor jouw net drie vormgeving Mensen ja. herinneren zich dat waarschijnlijk nog dat uh, veelkleurige beeld van al die omroeplogootjes naast elkaar. Je ja. ziet daar en die klapten steeds om felle uh, ja. kleuren, ja, ja. ook wel een beetje jouw handelsmerk en die herhalen ja. um, Terecht dat uitgerekend dit beeld uh, die jou die prijs opleverde? Uh, ja, ik vond het. Ik, ik, ik weet nog dat het was uh, rond de eeuwwisseling dat ik dit aan het maken was. Mm -hmm. En uh, ik heb daar waanzinnig mijn best op gedaan. Omdat ik dacht, ja, er gaan zoveel mensen naar kijken. Uh, elke dag weer en, en ook meerdere keren per dag. Dat ik dacht, het moet er wel echt ongelooflijk goed uit gaan zien. En. Uh, ja, en ik was er uiteindelijk zelf ook heel tevreden over. Maar was het voor het eerst dat je voor televisie iets ontwierp? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, Ik, ik ben uh, in, in ergens in 94 of 95 bij de VPRO gaan werken. Toen heb ik uh, uh, samen met een hele club... hebben we eigenlijk die digitale afdeling uh, een beetje vormgegeven. Digitale stad heette dat? Toch? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, is, dat, was, uh, dat was al ietsje daarvoor. Okay. Maar nee, dat heette de, de digitale zolder bij de VPRO. Oh ja. Ja, het was een soort, uh, het was een, een soort anarchistische bende die daar uh, uh, ja, internet ging bedrijven. Uh, en dat we dan allemaal digitale dingen gingen ontwikkelen. En de eerste CD-Rom hebben we daar gemaakt. En, uh, en ik de, herinner nog de eerste, nog die eerste verhalen ja, die daar de digitale snelweg, daar kom ja. ik mij helemaal niks bij voorstellen. Nee. Ja. ja, dat is ook voor de digitale snelweg. Dat we, dat was al ietsje, in mijn leven was dat al ietsje daarvoor. Ja. Toen uh, uh, werkte ik wel bij, uh, toen, toen hebben we zeg maar, het was ook met een clubje die digitale stad opgericht. En toen uh, werd ook xs 4 rol opgericht. En dat logo dat heb ik bijvoorbeeld gemaakt, dat oh, gele ja. nummerbord. Ja, inderdaad, een ja. van de eerste internetproviders ja, was dat. Hè? Ja, en het logo dat bestaat nog steeds, dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Ook wel iets om heel trots ja, op te zijn. Ja, dat dan. is leuk. Ja. Ja. <laughs> maar goed, de, dus dat Net3-logo heeft jarenlang bestaan. Heeft ook jarenlang trouwens op het grote, prachtige ja, gebouw van is. de VPRO en de NPS ja. gehangen. Nog vijf jaar lang geloof ik nadat de, de vormgeving al van de televisie weg was... Ja, precies. Dat ja. was al verdwenen, maar ja. het hing nog op ons gebouw. Ja. Maar goed, dat was uh, dus uh, jouw idee waarvoor je die uh, belangrijke prijs kreeg. En uh, we gaan straks verder spreken over jouw werk als vormgever. Maar je hebt dus een belangrijk besluit genomen. Je bent directeur geworden van het uh, museum in uh, Breda. Ja. Moti geheten sinds vier maanden. En nu heb jij het eerste concept bedacht voor die tentoonstelling. Rollercoaster. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan? Want het is jouw idee. Uh, ja, dat idee is mijn idee. Maar dat is eigenlijk een soort verlengstuk van hoe ik dingen eigenlijk altijd doe. Want uh, ik heb veel boekjes gemaakt. En dan, dan ging ik een boekje beginnen. Uh, en dan vroeg ik gewoon eerst vijftig mensen uit om mijn omgeving. Uh, wat vind je van, van het design van vandaag? Dus dan, en dan kreeg ik dat uit de hele wereld. En kreeg ik dat soort uh, kleine tekstjes allemaal terug. En dan ging ik een boekje maken met wat al die mensen dan vonden. En nu is het in het museum zo. Dan hebben we eigenlijk uh, bedacht van nou, ik ben benieuwd naar wat mensen van deze eeuw nu vinden. He, nu dat we zeg maar tussen al die beelden leven. En dat we... We uh, zijn er ook al een heel klein beetje aan gewend. Want het is niet meer helemaal nieuw. Uh, uh, met al die gadgets waar we de hele dag mee lopen te spelen. En uh, ik dacht misschien is het leuk om... Uh, om en een heleboel mensen te vragen wat hun belangrijkste of meest bijzondere beeld is van de 21e eeuw. Dan leer je een beetje hoe mensen kijken en waar ze op letten. Mm -hmm. En het zijn niet allemaal kunstenaars die zijn uitgenodigd nu, maar ook veel schrijvers en journalisten. Dus eigenlijk een hele, een hele brede groep uit de culturele wereld uh, hebben we uitgenodigd. Van Katja Schuurman tot Freek de Jonge tot... Uh, ja. Uh, nou ja. Nou, grote schrijvers en, uh, en we hebben ook echt uh, uh, speciaal gekozen om niet alleen maar hele hoge cultuur, mensen uit de hoge cultuur uit te nodigen, maar ook mensen uit de entertainmentwereld en uit de televisiewereld, uh, maar ook filosofen en intellectuelen. Uh, die eigenlijk altijd hele ingewikkelde boeken schrijven. Dus, uh, en dan is het heel leuk om te zien wat het verschil is, of, of er een verschil is of niet. En dan vallen er natuurlijk een paar dingen op. En misschien is het goed om op die manier te bespreken, de tentoonstelling... want het is een heel indrukwekkende tentoonstelling. Ik was er afgelopen zaterdag. Het is echt een bombardement van beelden en, en video's van het afgelopen decennium, afgelopen twaalf jaar... Uh, en vooral ook door de combinatie van beelden. Hoe ze geplaatst zijn in, uh, in het museum. En uh, wat mij nou, bijna schokte. Maar dat klinkt misschien ook weer een beetje overdreven. Is het beeld uh, vrij in het begin van de tentoonstelling. De foto van Osama Bin Laden. Die we eigenlijk allemaal wel kennen. dus een iconisch beeld geworden. Waar hij als ja. een soort van Jezusfiguur eruit ziet in het witte gewaad. Naast uh, een foto, een puberfoto van Steve Jobs op zijn ja. 17 de, ja. Toen de op high school zat. Waarom hebben jullie die twee zo prominent naast elkaar geplaatst? Ja, nou, het zijn uh, vers om verschillende redenen mm -hmm. eigenlijk. Uh, uh, het zijn hele, hele dromerige portretten allebei. Dus de Osama Bilade is natuurlijk een, een, een, een ja, schijnt een afschuwelijke man te zijn. Maar uh, op de schijnt een of andere Schijnt een afschuwelijke man. Ja, en, maar als je naar zijn foto kijkt, is het, een, is het een hele kwetsbare, gevoelige, mooie man op de een of andere manier. En Marlene Dumas heeft, uh, heeft hem uitgekozen. Ja, om die reden heeft ze hem ook uitgekozen. En, en volgens mij heeft ze hem ook al geschilderd, dit portret. Dat weet ik niet. Ja. Ik, ik heb dat nog ja. nooit gezien, maar. Ja, ze heeft uh, hem geschilderd. Ja, ze heeft hem geschilderd. En. Uh, en haar, zij, want We hebben bij deze tentoonstelling ook alle mensen gevraagd een motivatie te schrijven. Uh, en een, een soort verklaring waarom dit nou hun mooiste beeld was, of hun belangrijkste beeld. En Marlene heeft dus ook een, uh, een, een uitleg gegeven. Dat, ze, dat is een, een soort, ja, dat, dat die de, de verleidelijkheid van de haat uh, uh, laat zien. Dus dat, zij, dat is natuurlijk een enorme tegenstelling. Ja, een verwarrend beeld, een verwarrend portret. Ja. ja. En een jezusachtige figuur waarvan ja. we dan allemaal weten... dat het een man is die verschrikkelijke uh, ja. dingen op zich geweten heeft. Ja, de grootste terrorist uh, tot nu toe, uh, geloof ik. Ja. En, uh, en Steve Jobs, gekozen door andere kunstenares Barbara Visser. Barbara Visser. Uh, ja, zij, zij heeft gewoon gekozen voor deze hele soort onschuldige man. Een heel lief jongetje, een beetje te lang haar... Uh, die natuurlijk uiteindelijk uh, een, een, een, een enorm bedrijf uh, op zijn naam heeft staan. Een heel, een heel groot merk, eigenlijk het grootste kapitalistische merk... Uh... Ja, waarvan ik ook dacht van nou, als je ze nou mooi naast elkaar zet... deze terrorist die eigenlijk strijdt tegen, de, tegen het kapitalisme... en deze Steve Jobs die zit ernaast, die heeft het eigenlijk veroorzaakt... maar ziet er totaal onschuldig uit. Eigenlijk zien ze er allebei totaal onschuldig uit, vond ik... Ja, het was gewoon een heel mooie combinatie. En Barbara Visser sluit dat dan geloof ik ook af met het zinnetje... Uh, het, wel... Dat elke, elke 17-jarige een soort lulletje rozenwater is. Ja, ja. Maar, maar kan ook een Steve Jobs in zich ja, dragen. Ja, precies. Je weet het niet. Uh, dan is er één beeld dat drie keer is uitgekozen. Ja. Uh, de winnaar is dat. Ja, de winnaar zou <laughs> je kunnen zeggen. Is er trouwens niet één beeld twee keer uitgekozen? Was dit jawel, een... jawel, er is ook nog een beeld twee keer uitgekozen. Uh, twee beeld... Beelden zijn nog twee keer uitgekozen, en dit. En één beeld is drie keer uitgekozen. En het beeld dat drie keer is uitgekozen, dat is de Vallende Man van uh, Richard Drew, ja, um, Magnum-fotograaf. Ja, het is een Magnum-fotograaf. En uh, het is uh, het beeld om het even: het zijn die, die, die Twin Tower gebouwen. Daar is een man naar beneden uh, gesprongen en die die, ja die hangt eigenlijk in de lucht op een hele alsof die danst bijna het is uh, hij ziet er eigenlijk heel mooi uit en daar is die, die daar is zo'n foto van gemaakt ja met zijn hoofd naar beneden ja met zijn hoofd naar beneden en zijn één been opgetrokken ja en je ziet je ziet niets van het gebouw dat in brand staat je ziet nee. de achtergrond is eigenlijk uh, bijna een ritmisch gebouw met, ja. met die, het is een kunstzinnige, prachtige Het is een foto. totale. Eigenlijk is het een kunstwerk. Ja. Ja, ja, Dat heb ik trouwens in deze tentoonstelling is dat wel vaker zo met nieuwsbeelden. Dat het dan toch dat kunst blijkt kunst, te zijn, kunstwerken worden. Ja. Hoe verklaar je nou dat juist dit beeld drie keer is uitgekozen? Nou, we weten allemaal. Kijk. Uh, uh, Net als bijvoorbeeld uh, Willem-Jan Otten. Die heeft, uh, die heeft weliswaar niet de vallende man gekozen. Maar die heeft een andere vallende man uh, gekozen. Namelijk die van Paul van Dongen. Dat is een, een tekening. En Willem-Jan Otten die zegt ook in zijn motivatie... de 21e eeuw begint... Eigenlijk pas uh, met 11 september in 2001. Dus we slaan eigenlijk dat hele eerste, ja, die eerste anderhalf jaar van deze eeuw. Kunnen we overslaan. En uh, ja, een nieuwe blik op de wereld ontstaat eigenlijk uh, pas na dit incident. En dat is zo aangrijpend geweest dat ik me wel kan voorstellen uh, dat er een aantal mensen een referentie hebben gemaakt naar deze, uh, naar deze dag. Want het is toch de grootste gebeurtenis. Ja, ja, dat is wel in ieder geval waarmee de een, voor de 21ste eeuw, zeg maar, als je bedenkt van wat is nou mijn belangrijkste beeld van de 21ste eeuw. Nou, dan kan ik me voorstellen dat, dat je, je dat terugrijdt op die. Uh, op die uh, ja. uh, het is in elk geval helemaal niet opmerkelijk dat uh, drie mensen voor die foto. Nee, het koven. zijn drie mensen die hebben voor die foto gekozen. En dan heeft Gerald van der Kaap heeft nog een, uh, gekozen voor de, de, de videobeelden daarvan. Ja. En die heeft daar een soort eigen installatie van gemaakt. Die heeft eigenlijk. Uh, je, je moet je voorstellen, die journalisten die stonden daar... die zagen die gebouwen instorten... maar die wisten eigenlijk helemaal niet wat ze zagen. Dus laat staan wat ze, wat ze konden vertellen. Dus die stotterden alleen maar in, in, op de televisie. En al die stotterbeelden van die half afgemaakte zinnen... daar heeft hij een soort uh, installatie van gemaakt. Dat is heel mooi om te zien. Ook te zien. Dan is er een ander beeld waarvan je zei dat het is twee keer uitgekozen Ik weet niet zeker of je dan refereert aan het beeld van Theo van Gogh, de foto. Ja, we hebben twee uh, uh, Theo van Gogh is twee keer uitgekozen, mm -hmm. maar ook Pim Fortuyn. Oh ja, Pim ja. Fortuyn ook. Ja. Uh, Theo van Gogh is een uh, uh, verhaal apart in die zin... Uh, of in, in scherp contrast met de Twin Towers, omdat dat een foto is. Ik zei al met nadruk, gemaakt door een Magnum-fotograaf. De foto van Theo van Gogh is gemaakt door een onbekende, een anoniem ja. iemand. Een passant. Een passant. Met zijn, met zijn, zijn uh, smartphone. Ja. Um, ja, wat zegt dat? Ik bedoel, Het is een gruwelijk beeld. Uh, het is net gebeurd, hij ligt daar. Uh, ja, het is natuurlijk het is een, het is een, een absoluut gruwelijk beeld. En uh, ja, dat zegt natuurlijk ook weer alles over deze tijd. En, deze, uh, en dat we allemaal, allemaal klaarstaan met onze camera de hele dag omdat we allemaal met een camera in onze, in onze hand. vaak zijn we er al mee aan het werken als je wand, rondwandelt. Hoe, hoeveel mensen zie je wel niet wandelen, telefonerend en wel? Mm -hmm. dus, uh, ben jij de... er ook zo heen eigenlijk? Uh, nee. Helemaal niet? <laughs> nou, ik heb wel een telefoon, maar heel vaak hoor ik hem niet. En, uh... en maak je beelden <laughs> ermee? Nee, helemaal niet. Nee, nee ja, ik ben nee, wat dat betreft. Ik kijk er alleen maar naar hoe alle, alle anderen dat doen. Nou, ik maak wel eens een foto hoor. Ik wil niet zeggen dat ik het nooit doe. Maar goed, even terug naar, ja. die, naar Theo van Gogh. Uh, uh, je ziet natuurlijk dat, dat uh, die, uh, die hele wereld ja, van de, mens, de, de mensen... die eigenlijk helemaal geen kunstenaar zijn of helemaal geen fotograaf zijn... je ziet dat gewoon zoveel verschrikkelijk veel mensen uh, bezig zijn... om foto's te maken in de openbare ruimte. Overal maar even zo, Van, je kan alles vastleggen. Ja, en dat, dat, dat effect, dat heeft ook effect op ons leven. Het feit dat we zoveel, dat is ook natuurlijk onderdeel van die beeldenvloed die we om ons heen hebben. En dat er ook helemaal geen schaamte meer is. Of uh, geen. niemand heeft het idee. Je zou toch bijna denken van iemand neemt afstand. Geen haar op mijn hoofd die zou denken, ik fotografeer deze doden. Nee, nou ja, ja, kennelijk wel. Dus ja. toch, ja, dat weet ik. ik. Ik zou niet weten wat ik zou doen als ik daar stond, maar ik, ik, denk niet dat het eerste wat in mij op zou komen is een foto maken. Pim nee. Fortuyn... Uh Ligt natuurlijk in zekere zin ook wel voor de hand. als een grote gebeurtenis. zeker in. Uh, in nou, dit hier in land, Nederland. In ons uh, land. Ja, ja. Um, En in dat geval. is het trouwens ook bewegend beeld. namelijk dat hij met zijn hand. Ja, uh, uh, ja ik, ik weet even niet de... meer wat hij nou precies zegt. maar hij zegt: van ik. ik word hier de president van dit land. Zoiets. Ja. Dat is de uitspraak die. Uh, die hij doet. En. Uh, en dat klein, hele kleine. mini-stukje video. dat is geselecteerd. door Xandra Schutte van de Groene Amsterdam. Oh ja, maar Xandra ja. Schutte was ja. dat dat had geselecteerd. Ja. Uh, dan hebben, hebben jullie aan uh, en ieder ook een, een uh, ja, hoeveel tekst mochten ze erbij plaatsen? Uh, ja, dat was altijd nog een beetje moeilijk. Wij zeiden maximaal 100 woorden en dan uh, werd het me vaak meer en dan gingen we dat weer inkort. Maar dat is allemaal gelukt. Maar wel iets meer dan een tweet mocht het zijn. Ja, ja, ja, ja. En wat dan toch wel interessant is, is dat die tekst wel wat oplevert, want jullie kunnen dan wel het museum van de beeldcultuur zijn. De tekst Zeg toch nog iets meer. Ja, maar ik, ik vind wel, beeldcultuur is niet alleen beeld. Mm -hmm. Beeldcultuur, uh, kijk, wat wij ook met het museum doen... we zijn bezig om te onderzoeken wat die, wat die beelden nou eigenlijk betekenen... wat voor effect het heeft voor ons leven... Uh, uh, hoe we daar betekenen, welke beelden gaan er medegeschiedenis in. Maar de beelden krijgen pas betekenis... op het moment dat je erover praat, over schrijft, uh, dat je ze gaat bespreken... Dus ik ben wel zo dat die, uh, die, die beeldcultuur bestaat uit... uit uh, het is ook een soort van beeldvorming, zeg maar. Dus... Nu zegt uh, Wim Pijbers iets interessants, uh, directeur Rijks. Hij zegt, ook in onze tijd blijft alles bij het oude. We moeten niet denken dat onze tijd zo bijzonder is. Ja, ja dat zegt hij ook wel bij zijn beeld. En dat is een. De... Zijn beeld, de afbeelding die daarbij hoort is een, uh, is een foto van, van, gemaakt door uh, Mario Testino. En dat is uh, uh, een, een, ja, eigenlijk een soort huwelijksportret van uh, Willem-Alexander en Maxima op hun trouwdag. Dus, uh, en dat is heel statig portret met allerlei lakijen. Uh, en ja, als je zo'n portret ziet, dan denk je ook wel... Van dat er eigenlijk niks meer verandert uh, in deze eeuw. <lacht> die mensen bevestigen natuurlijk ook wel vooral wat ze willen. Ja, ja. Toch? Dat is ook ja. wel wat er opvalt. Mensen willen dus toch vooral Dus Zij regisseren dat natuurlijk zelf ja. helemaal. Die foto die zijn door, door, uh, door Maxima en Willem-Alexander zelf geregisseerd. En, uh, en geanceneerd ook. En, en, en is helemaal niet van deze tijd. Nee, totaal niet. En dan meent Wim Pijbus te moeten zeggen... ook in onze tijd blijft alles bij het oude. Ja. ja. De gefotoshopte mens. Uh, nou ja, in zekere zin uh, heeft jouw beeld daarmee te maken. Ja. Maar ook een beeld, een behoorlijk schokkende foto... was geloof ik gekozen door Anna Drijver, de actrice... Ja. van de oude moeder met, met, het, uh, jonge met het jonge kind. Nou, ja, daar is volgens mij helemaal niks gefotoshopt. Nee, daar is echt niks gefotoshopt. Nee, nee, ja, het is een. Het is een, een maar het ik is, geloof... is wel de maakbaarheid van de mens, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, wel. Dat wij, dat deze vrouw heeft, geloof ik, op haar 63ste een, een, een baby gekregen. En ja, die is gewoon dat kind aan het opvoeden. En dat is natuurlijk een hele oude vrouw om te zien. En dat uh, uh, kennelijk kan dat tegenwoordig, dat vrouwen op hun 63ste nog een baby krijgen. Ja, die kant gaan we uit. Misschien worden we op een gegeven moment zijn we allemaal 150. Omdat we kunnen met allerlei middeltjes en uh, pilletjes en uh, uh, aanpassingen... kunnen wij gewoon onze leeftijd gaan verhogen. En ik, de, daar geloof ik best in dat dat allemaal kan. Ik weet niet of het goed is voor ons, maar ja... En, en ja, dan kun je inderdaad, als je 100 bent, straks ook nog een kind krijgen. Nou, ben benieuwd hoe de wereld er dan uitziet. Maar ja, ik denk dat al die mensen van de 100 er mooi, heel glad en strak getrokken uitzien. Want ja, rimpeltjes. en nog rimpeltjes hebben we dan ook niet nee. meer nodig. Nee. <laughs> Knol, zo heet hij. En uh, dit is een nummer van zijn uh, tweede album, alweer Glory Days Golden Years. U luistert naar Kunststof. En vandaag is Mieke Gerritsen te gast, een van onze belangrijke grafische ontwerpers. En ze is uh, sinds een aantal jaren ook directeur van MOTI, museum of the image, uh, door uh, jouzelf gewoon een museum voor de beeldcultuur genoemd in Breda. Ja, zit het museum. Heel mooi museum. En we spreken over. Um, Rollercoaster. Uh, um, eigenlijk de eerste tentoonstelling van Moti. En dat gaat over het beeld in de 21e uh, eeuw. Door jouzelf bedacht. Van, uh, ik, ik vraag aan Joost Wageman of hij mensen wil vragen... naar hun beeld van de 21e eeuw. Dus een keur aan... Uh, bekende en minder bekende Nederlanders, van filosofen tot uh, acteurs, van schrijvers tot journalisten, die allemaal hun beeld hebben ingeleverd. En we hadden het net over het beeld dat uh, drie keer is ingediend, de, de vallende man uit uh, de Twin Towers. Dan is er nog een uh, heel opvallend beeld, en dat zou je inmiddels al wel een icoon uh, kunnen noemen. Het beeld van uh, Obama, iedereen kent het inmiddels, uh, de pop-art poster. Ja. Straatkunstenaar Shepard Ferry heeft het gemaakt, uh, rood, beige en Twee tinten blauw heeft het, geloof ik. Ja, en het heeft ook allerlei persiflage's al gekregen. Ik geloof dat, uh, dat Cohen al eens een keer is, uh, ja. in die kleuren is afgedrukt. En Claudia de Breij en allerlei Nederlanders ook. En, en sterker nog, je kan het nu zelf ook gewoon doen. Hè? Ja, je kunt het, je het zelf ook foto. doen. Uh, er is een website van, ja. ja. Heb ja. je het al gedaan? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. <laughs> Waarom wordt zo'n beeld nou geschiedenis? Ik bedoel, die man ging voor het presidentschap, zullen... Talloze portretten van hem zijn gemaakt. Waarom werd het dit beeld? Nou, ik denk dat het gewoon zo'n zo krachtig, uh, krachtig beeld uh, was. Dat dit uh, is uitgekozen. En ik denk dat het ook heel erg veel lijkt op, uh, op het icoon... wat we allemaal veel langer kennen, dat van Che Guevara. Dat is namelijk ook zo ontzettend simpel, en grafisch, rood, zwart. Heel klein wit, wit uh, uh, sterretje, sterretje op zijn uh, ja. pet. En... Uh, ja, dit, dit beeld was eigenlijk, had, heeft eigenlijk dezelfde soort kracht. En ik denk dat het daarom uh, ja, is overgebleven. En denk en... je dan ook dat het de herinnering is dat het ergens in ons bewustzijn is opgeslagen? Dat grafische beeld met die twee, drie, vier kleuren? Uh, zal jij ja, dat ik, kunnen? Nou, ik weet niet, op een gegeven moment, op het moment dat je, dat je de dingen zo vaak ziet, als, je dit, als het zo vaak aan je ogen voorbij gaat, dan wordt het op een gegeven moment heel herkenbaar. En dan wordt het iets ook een icoon. Dat is hoe dat, uh, hoe dat werkt. En dan kun je dat soort beelden ook gaan lezen. Je kunt het ook als uh, simpel. Uh, je hoeft het maar in je, in je ooghoek te zien en je weet al wat, er eigenlijk, uh, wat het uitstraalt. Ja. En uh, Jan-Pieter Ekker, uh, grafische ontwerpersjournalist... die heeft het beeld uitgekozen en die zegt... Uh, het is een soort duizend dingen doekje gebleken. Ja, dat komt natuurlijk omdat iedereen ermee aan de haal is gegaan. Andere woorden ondergezet, uh, andere portretten ingezet. Uiteindelijk is het een website geworden waarbij je dat dan zelf kan doen. Maar voordat dat zo was, zijn mensen dat gewoon allemaal na gaan doen. Iedereen wilde die... Want ja, op het moment dat. Dat is het namelijk ook met Che Guevara al gebeurd. Iedereen wil ook een Che Guevara zijn. Je wil een, mensen willen tegenwoordig graag een held zijn. Ze willen beroemd zijn. En dan doen ze er alles voor om, om daarop te lijken. Ja. En daar heeft die beeldcultuur trouwens ook heel veel mee te maken. Misschien ja. dus, is dat wel de dat basis de van alles, of ja. niet? Nou ja, ik, ik, het feit is dat iedereen nu zelf foto's kan maken. En dat iedereen. Mensen willen. Uh, zij hebben ongelooflijk de behoefte om. om om alles te visualiseren. Mm -hmm. Wat ze doen, wat ze willen, wat ze bedenken. Alles moet beeld worden. En, ja, dat is, uh, uh, en mensen willen ook allemaal met de media iets te maken hebben. Die media, dat is, uh, dat is toch uh, helemaal uit de hand gelopen, denk ik. Waar je bij wilt zijn en waar je bij wilt horen. Waar je bij wil horen en via die media kun je dingen van jezelf laten zien... en, uh, en kun je misschien inderdaad wel beroemd worden. Dat en, is natuurlijk, vroeger was dat zo, dat je in de media... Dat was was de media bijzonder, omdat het er nog niet zoveel was. En nu? Want wat heeft dat tot gevolg? Want je zou het de democratisering van het beeld kunnen noemen. Want we kunnen het allemaal. En we kunnen het ook allemaal heel goed. Want die apparatuur is zo geweldig. Ja. Je kan bijna geen slechte foto maken. Nou, dat is, maar... dat is ook iets wat wij in het museum... heel erg aan het onderzoeken zijn. Van wat, wat betekent nou beeldende kunst? Wat betekent design? Wat betekent het dat er, al die mensen nu meedoen... en allemaal een, een ontwerper zijn, zeg maar? Mm -hmm. Of allemaal een kunstenaar? Omdat ze allemaal dingen maken. En, en in sommige gevallen vallen is het ook nog helemaal niet zo uh, niet gezegd dat dat, dat, dat dat geen goed beeld is iedereen maakt wel iets moois ook dus uh, ja, ja heeft wel dan ik bedoel als je kijkt naar de foto van Theo van Gogh en de foto van de Magnum fotograaf die overigens ook de moord op Kennedy uh, op Robert Kennedy ja. heeft uh, gefotografeerd hè? Ja. dan zie je toch wel een verschil Jawel, nee, er blijven natuurlijk altijd professionals en amateurs. Um, maar het is, maar het, het is niet zo dat, het, dat zeg maar de hoeveelheid aan, aan, aan amateurbeelden um, die, die er nu in ons leven gaan rondwalen, mm -hmm. dat, het heeft wel uh, consequenties voor die professionele wereld. Ik denk niet, uh, en, en er zijn ontzettend veel mensen die vinden dat dat niet waar is, hoor. Uh, dat uh, de kunstwereld en de designwereld gewoon blijft bestaan zoals die nu bestaat. Maar jij gelooft dat niet? Ik geloof dat niet, nee. Ik denk dat, uh, dat die kracht van, uh, van die hele massa die allemaal beeld maakt... dat dat, uh, dat, dat uh, groter is dan wij denken. Ja, en, en wat dat, is de consequentie dan? Kan je dat erover zien? Of heb je daar een idee van? Nou, ik denk toch dat, uh, uh, net als bijvoorbeeld... Uh, een, de publieke omroep of de televisiewereld mm -hmm. of zo. Hè, dat we allemaal, dat we willen zelf bepalen wanneer we iets gaan zien. En we willen. Uh, de, de, er verschijnen zoveel verschillende kanalen zijn er waar je uit kunt kiezen, is dat zo bijvoorbeeld zo'n publieke omroep het steeds moeilijker krijgt om uh, te blijven bestaan. En dat, is, dat zie je in de designwereld uh, zie je dat ook. Het feit dat, uh, dat uh, het, het grafisch ontwerpen eigenlijk. Uh, de, de, ja, niet meer helemaal zo is zoals we dat kennen van vroeger. Uh, dat verandert heel erg. Maar er zijn nog steeds heel veel, heel veel grafisch ontwerpers die doen net alsof dat helemaal niet zo is. He, maar, dus... maar zeg je daarmee eigenlijk dat uh, de schoonheid teniet wordt gedaan? Of dat de echte klasse-fotografie uh, of klasse-vormgeving dat dat toch verdwijnt, omdat het wordt overspoeld door. De massa die, die... Nou, ik weet het nog niet zo precies hoor, wat er, wat er gaat gebeuren. Het wordt, ik, het wordt overspoeld, en, uh, maar je blijft ook altijd de, de, de echte kwaliteit uh, komt wel boven drijven. Dat geloof ik ook nog altijd Die wel. hoop heb je dan weer wel? Jawel, dat denk ik ook wel. Maar ik denk, niet, ik denk wel dat, dat we met z'n allen uh, in, de, in deze wereld een veel culturelere uh, maatschappij krijgen... En dat wordt wel eens onderschat. Mensen werken veel minder uh, lang uh, dan vroeger, zeg maar. Mensen hebben veel meer vrije tijd. Mm -hmm. En in die vrije tijd zijn ze tegenwoordig uh, allemaal bezig met hun computer. Nou, dus je, je krijgt een heel soort, ander soort maatschappij. En we gaan allemaal heel anders met elkaar communiceren. Mensen gaan hele andere. Mensen gaan interessegebieden. ...vinden via het internet. en uh, ja, dat, het, het is een soort nieuwe orde, denk ik. Uh, ja, waarmee, er. Je, waarmee je eigenlijk ook weer zegt dat mensen creatiever worden. Of niet? Ja. Ik bedoel, vroeger zaten ze allemaal maar stomzinnig. Ja, en het uh, wil niet zeggen dat het allemaal uh, grootse kunstenaars zijn... ...maar het, het, het, is, het, wordt wel, het wordt wel een ander soort samenleving, denk ik. Op dit moment, op Twitter circuleert er een uitspraak van jou. Althans, hij wordt aan jou toegedicht. Dan moet ik even kijken waar ik hem heb genoteerd. Ja, good design goes to heaven, bad design goes everywhere. Waarmee ja. je toch enigszins zegt dat je een sombere indruk hebt van onze goede smaak. Uh, ja, toch? Nou ja, inderdaad. <laughs> Je moest even nadenken. Ja. Nee, ja, daarmee zeg ik dat het, het goede komt er wel bovendrijven drijven. En, ja, goes en, to heaven, maar ja. Ja, nou ja, goed, ja, dat gaat dan misschien ook weer uh, verdwijnen. Nou, goed, ik ja, weet niet, hoe toegankelijk is de hemel voor ons dan ja, in jouw optie? Ja. Nee, maar goed, in de hemel, kan ook, je kan het ook bedoelen van, nou ja, goed, dan, dat wordt in ieder geval op een voetstuk gezet. Snap je? Zo, bedoel, zo denk ik dat, ja, okay. uh, dat de slogan eigenlijk eerder bedoeld is dan, uh, dan dat we het kwijtraken. En en de rest vinden we uh, overal. Ja, daar leven we in. Ja, dat is, is dus ook zo. In. Kijk maar naar vandaag, koning iedere dag. Ik weet niet hoor. Maar als jij het hebt over die nieuwe orde, kan je daar al iets concreter over zijn? Want dat is... Nee hoor, ik zou niet durven. Nee, nee. <laughs> het zijn, weet je, dat zijn dingen die, die bedenk je van uh, uh, dat die consequenties en effecten, en mm -hmm. eigenlijk zijn het de consequenties en effecten van, van de technologisering, mm -hmm. uh, van de hoeveelheid technologie die, wij steeds, die steeds groter en erger wordt, uh, uh, uh, ons leven wordt steeds meer gemedialiseerd. Um, ja, dat dat ehm uh... Dat, dat heeft ook effect, het heeft vooral effect ook op de, op de professionele uh, kunstcircuits en, uh, en designwerelden. En ik denk dat het echt zo is. Maar ik, ik durf nog niet te zeggen wat het nou precies de uitkomst daarvan is hoor. Hoe dat dan eruit zal gaan zien. Nee, ik denk ja. dat we midden in die ontwikkeling zitten. En, uh, Laten ik, we dan nog even. Na, ja? oh, mag ik nog iets nee, zeggen? Ja. Ik merk wel bijvoorbeeld dat kunstacademies hebben, zijn nog heel erg opgedeeld in allerlei verschillende vakken, vakgebieden van, van de vorige eeuw, zijn die eigenlijk allemaal ontstaan. En je merkt dat overal zijn ze bezig om te kijken... van hoe moeten we nou uh, de, de kunstenaar van de toekomst uh, opleiden. Uh, uh, dus ze zijn het eigenlijk allemaal aan het herzien. Uh, van wat nou ook de, de, de, uh, de opleidingen voor de cultuur moeten worden. Dus wat is jouw suggestie dan in deze? Want je, je, je gaf les of geeft nog steeds les op de Rietveld? Nee, nee, nee. ik geef geen les meer. Sinds okay. het museum uh, ben ik even gestopt. Heb je even daar al je tijd aan nodig. Ja. Maar de, wat zou een suggestie kunnen zijn? Moet je die afdelingen gewoon opheffen op de ja, kunstacademie? Ja, dat vind ik wel. Ja. En je moet ook heel erg... Uh, uh, ik ben wat dat betreft weer terug naar af. Uh, uh, ik zou wel techniek uh, vind dat de mensen wel technisch onderbouwd moeten zijn, zodat ze kunnen maken wat ze willen, mm -hmm. maar dat je daarna ook veel, uh, ja, toch uh, dat we niet meer die verschillende afdelingen hebben. Ja, bent zelf trouwens opgeleid als uh, tot autonoom kunstenaar, maar werd dus grafisch vormgeven. Ja. Ja, nou ja, ik, ik heb nooit van mijn, van mijn leven nog gezegd dat ik een grafisch ontwerper ben. Oh. Nee, <laughs> dat maken de anderen <laughs> dat ervan. Dat maken de anderen ervan. Dus uh, ik heb daar altijd, ik heb eigenlijk nooit echt in een wereldje. Ik, volgens mij hoorde ik niet echt bij de grafisch ontwerpers. En als ik dan een film maakte, dan hoorde ik eigenlijk niet echt in de filmwereld. En als ik een kunstwerk maakte, hoorde ik niet echt in de kunstwereld. Dus uh, uh, Nu heb ik een museum, nu hoor ik eigenlijk niet echt in de museumwereld. Want dan doe ik het ook weer anders. <lacht> wat, voor <beeld lacht> heb je dan, wat voor beeld heb je dan eigenlijk van jezelf? <lacht> ik bedoel, hoe zie je het zelf? Nou ja, ik vind, het, ik, vind, ik, ik vind het belangrijk om te kijken naar hoe de wereld zich ontwikkelt. En, en wat er gebeurt uh, en, en wat voor soort veranderingen er plaatsvinden. Ik, ik ben dol op veranderingen. Ik kijk altijd van... Ja, waar gaan we eigenlijk naartoe met z'n allen? En daar wil ik dan eigenlijk vaak iets mee doen. Ja, of in ieder geval proberen iets uit te zoeken. En is dat dan ook de reden waarom je in dat museum ging zitten? Want bedoel, ja. de, de, het ging zo lekker als uh, autonoom kunstenaar... en een opdracht hier, een opdracht daar, uh, over ja, de hele je... wereld. En dan word je plotseling directeur. Ja, maar dat directeur zijn, dat vind ik ook niet zo belangrijk, hoor. Ik vond het, het de reden waarom ik uh, daar uh, die, die baan nam... Het is eigenlijk best een baan. Uh, <laughs> ik dacht het wel, <laughs> ja. Ja, nee, maar dat is omdat je dan... Ik, ik, ik ken natuurlijk de instituten, de musea... en, en wat voor soort van uh, plekken dat zijn... en. Uh, ik dacht in ieder geval, en dat denk ik nog steeds... dat je met een museum... kun je wel ook bepaalde richting geven... aan ontwikkelingen die er gaande zijn. Omdat je wel... Uh, nou, en dat leek me leuk om dat uit te proberen. Om zeg maar tussen design en kunst en film... eigenlijk het gebied wat ik zelf heel erg interessant vind... om te kijken uh, ja, hoe ik dat interessante... Uh, wat je daar kan bewerkstelligen. Ja. ja. Wat en... ik, uh, hoe ik dat kan sturen. Hoe ik dat een interessante kant op kan duwen. En wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, dat, ik denk dat ik dat beeldcultuur noem op dit moment. Dus uh, een combinatie van, van uh, fotografie, van iconen... van, van juist uh, uh, fictie, van verhalen, van uh, uh, design. Eigenlijk mix ik alles door elkaar heen. Ja. Wat je tot nu toe ook uh, hebt gedaan hè, in je leven. Van de, uh, nou ja, misschien is dat net drie logo eigenlijk wel een heel goed voorbeeld. Van wat je daar laat zien, die hele felle kleuren... en al die verschillende omroepen bij elkaar die jij in één... Ik bedoel, dat was nogal een toestand om die bij elkaar te brengen. Ja, dat en was, uh... Nog steeds eigenlijk, maar goed. Jij hebt dat daar in dat logo geplaatst. Al die kleine logotjes bij elkaar werden toch... Eén dat beeld. werd één beeld, ja. En de mensen waren toen ook weer nog. dat waren enorme discussies die daaraan vooraf gingen. Want bijvoorbeeld toen heette de NTR nog de NPS. En die hadden een veel kleinere oppervlakte omdat ze maar drie letters waren ja. dan bijvoorbeeld VARA of VPRO. Ja. Er waren namelijk vier letters. Probleem. Dus, dat, dus dat was uh, toch een hele discussie van: uh, ja, maar dan zijn wij kleiner dan die anderen. En dat kan toch eigenlijk niet? Nou, dus dan moest ik dat, ging ik dat altijd weer iets... Die kwam er dan weer iets vaker terug. En zo kon je er helemaal precies in, in, in, in procentueel, zeg maar... dat iedereen evenveel aan bod kwam. En ja, ik, was, ik ben ook echt absoluut gefascineerd door logo's... door identiteiten van, van mensen, van bedrijven, van organisaties... van hoe ze zich allemaal presenteren en hoe die... Ja, ho hoe ze daarmee omgaan, dat vind ik uh, razend interessant. Een, een ander heel goed voorbeeld daarvan, hij ligt hier, is de sjaal ja. uh, ontworpen door Mieke Gerritsen. Echt een waanzinnige mooie sjaal van zijde. En ja. uh, met, nou, hoeveel verschillende iconen, uh, ik denk portretjes dat portretjes staan erop. Ja, ik was ooit begonnen met een heel klein sjaaltje, toen zaten de portretten op. Ik denk dat er nu wel 160 op zitten. Van... En dat zijn van beroemde en beruchte mensen uit de wereld. Maar ze zijn in ieder geval allemaal heel erg herkenbaar. Wederom Che Vara, uh, de Mona Lisa, Beatrix, uh, Kate Moss... en uh, Mickey Mouse... En Hitler. Ja, alles door elkaar ja. heen. En, en Hitler, daar is nog enorm veel om te doen geweest. Want de Sjaal mocht toen niet verkocht worden in het museum. Nee, dat was het stedelijk niet. museum. Ja, daar was een, uh, een medewerkster van de museumwinkel. Uh, dat was een Joodse vrouw. En die uh, vond dat uh, schokkend dat uh, Hitler op die sjaal uh, stond. En zij wilde hem niet uh, verkopen in de winkel. En toen is dat toch een hele rel geworden. Uiteindelijk, uh, voor, mij is het, uh, voor mij maakt dat eigenlijk niks uit. wie Er staan allemaal he hele grote boeven op. Maar ook uh, enorme helden. En ik heb bij de, bij de... Steeds als de sjaal op is en ik laat hem weer opnieuw drukken... dan zet ik er een paar portretten bij. Dus dan doe ik een update. Soms zijn er dan nieuwe, nieuwe beroemdheden bijgekomen. Welke is er onlangs bijgekomen dan? Nee, maar het was wel... Want deze sjaal bestaat al zo'n... Ik denk acht jaar of zo. Op een gegeven moment kwam Obama erbij. Want die, die kwam toen op. En daar, daarvoor was hij nog helemaal niet bekend. Dus die is op een gegeven moment bijgekomen. Maar ik heb bijvoorbeeld, omdat er Hitler zo'n probleem gaf... heb ik op een gegeven moment ook Anne Frank ertussen gezet. Nou, toen dacht ik van, is het weer opgeheven? En is het ook opgeheven? Ja, de, de nou, winkeltje is, is natuurlijk niet, de, de, de, van de, de, het stedelijk... De, ja, dat weten we niet, of het stedelijk de sjaal gaat verkopen. En, en, en zit er nog een gedachte achter dat uh, Hitler dan tussen de paus en Kate Moss instaat? Nee hoor, daar heb ik geen... Uh, dat, ik zet, dat, dat doe ik alleen, alles alleen maar op kleur. Dan, Kleurstelling. dan komt het beeld, zeg maar, weer. De... de, de, de de Gevoeligheid van wat voor kleuren je mooi naast elkaar staan komt alweer boven, dus uh... Wa wanneer kwam die uh, beeldgevoeligheid bij jou eigenlijk naar boven? Hè? Herinner je dat nog? Ik bedoel, is dit er altijd geweest? Was jij een meisje dat dol was op nee, je bent 49, checken Vara, Even denken, was het toen? Nee, dat, nee, al nee, was, dat was al geweest. Dat was al geweest, ja. hoor, Ja, nee, die beeld. Ik, ik denk, ja, god, ik ben. Um... Ik ben naar, naar de Rietveld gegaan toen ik 19 was. Ja, maar daarvoor, of... middelbare school, welk beeld heb jij daarbij? Welke icoon hadden we toen in het leven van Mieke Gerrit? ik heb geen idee ik heb geen idee. dat, dat weet ik, ik helemaal, helemaal niet ik was wel ben... altijd aan tekenen kleine kriebeltekeningetjes weet ik nog van die, heb ik nog die boekjes met van die pentekeningetjes en op een gegeven moment ging ik naar de grafische school dat was ook nog was ik veertien ik, ik was eigenlijk niet geschikt voor enige andere school oh? dan een beetje prachtig. dat ging helemaal niet nee dus ik heb eigenlijk mijn hele leven zo'n soort uh, strijd gehad tussen uh, uh, uh, uh, ga ik nou nadenken in de wereld of ga ik alleen maar dingen doen en dat is, dat is altijd heel interessant bij kunstenaars of mensen die heel erg goed zijn met uh, dingen maken. Dan, dan heel vaak is het zo dat, uh, dat kunstenaars uh, eigenlijk helemaal geen lezing kunnen geven of geen stuk kunnen schrijven. Omdat ze eigenlijk alleen maar kunnen schilderen of kunnen, dingen kunnen maken. Mm -hmm. En ik ben daar wel gaandeweg achter gekomen dat, uh, dat ik... Ik niet alleen kan maken, maar dat ik ook nog wel af en toe kan schrijven. of dat ik iets kan. of dat ik goed kan organiseren. En zodoende is mijn leven. ze heeft zich een beetje georganiseerd. dat ik. ja, ik ben op een gegeven moment. Uh, die beeldcultuur heel erg interessant gaan vinden. En toen ben ik ook evenementen gaan organiseren. hele grote evenementen. Dat was al in de negentiger jaren. had je dan de browser. De browserdag? Ja, daar had ik de internationale browserdag bedacht. En die ging ik dan doen. En dan ging, liet ik allemaal studenten een andere browser ontwerpen... dan die wij kenden. Want we zaten de hele tijd maar in die Microsoft-browser te kijken. Dus een soort grijze rand. Eigenlijk doen we dat nog steeds. Dat was de enige die we hadden, toch? En dat was de enige die we hadden. En dat was het monopolie. Nou, daar was ik eigenlijk tegen. Dus toen dacht ik, nou, als we nou alternatieven gaan maken... dan, dan Dus dan hield ik dan in Paradiso en op, op grote... maar ook in Berlijn en in New York deed ik dat. En zo heb jij Microsoft... Microsoft, uh, de markt uitgeprezen? Nou, er zijn in uh, 100... Nee, is me nooit gelukt natuurlijk. Ik was maar een... Uh, <laughs> een eenling. Een eenling, ja. Nee, maar zo zijn er wel 180 interessante browsers... Uh, uh, ontstaan. ooit uh, Ontstaan, ja. En van die browser daar ging ik over in de Visual Power Show. En dat, uh, dat waren dan de eerste shows. Ik deed de eerste, geloof ik, in 2003... Um, dat waren shows over beeldcultuur al. Waar, waarbij ik dan... Dat, dat was ook in Paradiso op een podium. En dan uh, wat ik interessant vond... om dan wetenschappers en, uh, en denkers uh, te koppelen aan beeldmakers. En dan samen kregen ze vijf minuten het podium. En moesten ze iets doen. Iets vertellen of iets laten zien... Uh, ja, dat, het, ik heb dat ontzettend leuke shows gevonden. Terwijl, waarmee je begon, je op school, de middelbare school, die grafische opleiding. de, de strijd was, was die strijd dan in je hoofd? Van wat moet ik gaan doen? Moet ik gaan doen of moet ik gaan denken? En ja. toen werd het in eerste instantie alleen maar doen. Want je dacht dat denken, ja. dat kan ik niet. Ik heb 15 jaar of lang. Ik andere uh, jouw uh, dat wijs. Nee, nee, nee, dat denken, dat kwam gewoon ook met het, uh, met het maken. Dus ik heb 15 jaar lang me helemaal gek gewerkt aan, aan ontwerpen maken. Zo ook voor, voor, gewoon voor klanten werken. Maar vooral in de culturele wereld moet ik wel zeggen. Um, boekjes. Uh, posters. Uh, ik weet niet. Ik heb me helemaal gek gewerkt. Vreselijk veel gemaakt. Mm -hmm. en, uh, en daarmee ook een hele herkenbare grafische stijl ontwikkeld. En die grafische stijl. En die herkenbare grafische stijl. Dan hebben we het echt wel over de herhalingen, de, de... de herhaling. Maar ook de grote, grote letters. Uh, waar ik vaak in, in felle kleuren. En de, de hele... Ja, hele kracht, toch wel vrij krachtige uh, ja, beelden eigenlijk. Ja, Hollands. Heel Hollands. Ook wel Hollands. ja, Hollands heel genoemd. Hollands, ja. Uh, inderdaad. Simpel, <laughs> ja. En, uh, maar doordat je steeds voor de dat ik, ik Ik kreeg op een gegeven moment ook een voorkeur voor bepaalde mensen te werken. Of met bepaalde mensen samen te werken. Dus dan komt er een soort inhoudelijk verhaal bij kijken. En dat is gewoon veel groter gegroeid. En vandaar dat ik ook ben gaan organiseren en. Ja, gaan schrijven en zelf ben gaan initiëren. Vandaar dat ik nu dan toch in dat museum terecht ben gekomen, denk ik. En eigenlijk <laughs> alles bij elkaar is gekomen. Ja, ja eigenlijk wel, ja. Wat ja. komt er op die tegel te staan, Mieke Gerritsen? Uh, wat komt er op die tegel te staan? Daar komt uh, op te staan... Um, uh, zonder beeld bestaat het niet. Zonder beeld bestaat het niet? Ja. En wat is dan het? Nou ja, dat is gewoon alles eigenlijk. Dus we, we zoeken al, overal zoeken wij een beeld voor. En ik heb wel een, een, een hele praktische anekdote, zeg maar. van als je, als je tegenwoordig op internet kijkt, dan zie je ook dat, uh, dat er um, mensen die zwanger zijn... dat ze dan hun echo's kennen van een ongeboren baby op het internet al zetten. Op Facebook of zo. Ja, en dat, is, dat bestaat natuurlijk eigenlijk nog niet. Maar dan... Op het moment dat ze het hebben gepubliceerd... dan bestaat dat mens al, zeg maar. Nee, Dat vind ik het mooiste voorbeeld van... Uh, eigenlijk ook het raarste voorbeeld... van hoe wij eigenlijk met die media omgaan. En, en beeld, alles, alles bepalend is. Ja, ja. Wat vind je dan eigenlijk van de radio... <laughs> We hebben nu al een uur zitten te ja, in de radio. Wat heb jij daarvoor nou, dat is... ik denk dat dit, Ik weet niet wat dit oplevert voor mensen die zitten te luisteren. Maar ik denk toch dat je. Dat, het is toch eigenlijk. Ik merk nu pas. Ik had het me helemaal niet beseft van tevoren. Maar op het moment dat je, dat je een hele tijd uh, gaat praten. Ik probeer toch heel beeldend te praten, mm -hmm. zodat de mensen begrijpen waar, wat ik zeg... of wat ik bedoel als ik het over een beeld heb. En het is eigenlijk heel interessant. We moeten misschien wel meer uh, mee doen. Precies. Ja. Ik, <laughs> We doen een ontdekking. Dank je wel. Ja. Je hebt zeer beeldend gesproken. En, uh, en ieder moet naar Rollercoaster. Een heel bijzondere tentoonstelling in het uh, Moti in Breda. Tot en met 2 september kan een ieder daar terecht. Goed, dankjewel Mieke Gerritsen. Uh, en zo dadelijk op deze zender twee dingen. Vanavond gepresenteerd door Kees Grimbergen. En hij spreekt met PvdA-prominent Jacques Wallagen. Eens burgemeester van Groningen. Mooie avond, tot morgen. Dank mevrouw Gerritsen, dit was aflevering 2466. Morgen praten wij met componist Roger Moreno Raadgeep over zijn requiem voor Auschwitz. Tot dan. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vrijheid geef je door.